Uur. Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. E-sigaretten mogen binnenkort niet meer aan jongeren onder de 18 worden verkocht. Staatssecretaris Van Rijn verscherpt de regels omdat de e-sigaret schadelijker is dan aanvankelijk werd gedacht. Volgens hem is roken van tabak schadelijker, maar hij wil er alles aan doen om te voorkomen dat jongeren gaan roken.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 De kwaliteit van leerkrachten op de basisschool wordt beter, blijkt volgens trouw uit een rapport van de onderwijsinspectie. Pas afgestudeerde juffen en meesters hebben meer vakkennis dan hun voorgangers. Een aantal jaar geleden was er grote kritiek op het reken- en taalniveau van de pas afgestudeerde leerkrachten.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 Het weer, eerst nog kans op mist, verder droog en geregeld zon. Het wordt 8 graden op de Wadden tot 11 in Limburg. Morgen in de loop van de dag enkele buien en hooguit 9 graden. Dit was het NOS. De verkeersupdate. Verkeersupdate. De John van de ANWB. Er staan vrij lange files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Eembrugge 5 kilometer en richting Amsterdam bij Eembrugge 6 en bij Knoopend Madenberg 7 kilometer. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht bij Kerkdriel 6 kilometer, A4 daarna richting Amsterdam bij Zoeterwouden 5 kilometer. 6 kilometer op de A6 richting Muiden bij Almere Poort En op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht 6 kilometer. En vanuit Nijmegen naar Gorkum op de A15 bij Tiel 5 kilometer. De N57, Brouwersdam richting Rotterdam bij Brielen 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Aflevering van Zandvoort op zaterdag bij Sierven. Jorda de heel van Train en Angel in Blue Jeans. Het is 7 over 2. Een hele goede middag en welkom inderdaad bij Zandvoort op zaterdag. En als Albertjan en ik het programma beginnen, dan schijnt de zon. Goedemiddag Albertjan en goedemiddag luisteraars. Goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob. Ja, het, hij is er weer hè. Het was een flauw zonnetje, maar precies nu wij in de lucht zijn, live vanaf de tolweg 10a, gaat het zonnetje weer volop schijnen. Als dat, of dat zo blijft, luisteraars, dat hoort u allemaal rond de klok van half drie. Want dan is het weer tijd voor het weerbericht, het Zandvoortse weerbericht. Dat allemaal om half drie. Uiteraard ontbreekt ook niet de evenementenagenda rond de klok van half vier. Dus houdt uw pen en papier bij de hand. Want er is weer van alles te doen in en rondom Zandvoort. Niet alleen dit weekend, maar ook we maken ons langzaam ook echt op voor het, weekend, het volgende weekend. Want dan is, er staat Zandvoort vol van de sportevenementen. Ja, de CV-map is er helemaal klaar voor. Ja, een nieuwe foto, er, er, nieuwe foto ervoor. Helemaal, helemaal goed en fruitig. Dus uh, ja, want dan is de Le Champion hier met vier uh, sportevenementen. Maar daarover later natuurlijk tijdens de evenementenagenda meer nieuws. Tussen de muziek door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. En luisteraars, tussen de klok van vier en vijf uur... komt Marcel Arends uh, bij ons uh, op bezoek. Want Marcel die gaat in oktober een kleine 400 kilometer fietsen En uh, niet uh, hier in Nederland, maar in Kenia. En dat doet hij allemaal voor uh, Flying Doctors. En hij, gaat, en hij zoekt natuurlijk daarvoor sponsoren. Dus Marcel komt uh, tussen vier en vijf bij ons langs. En die gaat ons ja, vertellen uh, hoe het tot een en ander is gekomen. En uh, hoe wij Zandvoorters hem eventueel kunnen ondersteunen. We weten het nog niet helemaal zeker, maar SP Zandvoort speelt vandaag uit tegen Buitenveldert. Dat weten we wel zeker. Maar of John Lemmers het gaat redden om daar langs te gaan, mocht hij erheen gaan en zijn ontwikkeling, dan zal hij ons daarvan op de hoogte stellen. Uiteraard hebben we een update van de Volvo Ocean Race, want de vijfde etappe is afgelopen week van start gegaan. En de nodige problemen, de natuurproblemen, doen zich alweer voor, want ze worden geconfronteerd met grote ijsschotsen. Ik zou zeggen, genoeg reden om om de komende drie uur af te stemmen op uw lokale zender ZFM. Vanaf de Tolweg 10A en natuurlijk ook heel veel lekkere muziek, Albertjan. We hebben weer een koffer, cd's uh, meegenomen, dus dat gaat helemaal goed komen. En we hebben ook nog een uh, verzoekplaats, een hele leuke verzoekplaats... speciaal voor Willem. Die hoor je verderop in dit programma Sanford op zaterdag. Speciaal voor alle ladies die op dit moment aan het luisteren zijn. Door De Cindy Lover, een plaat van alweer 32 jaar geleden. En Girls Just Wanna Have Fun. ZFM niet alleen maar radio, maar natuurlijk ook op internet te vinden. In het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Maar we blijven de radio's. Like a rainbow Sway Sway she Sway Meedoen met deze singer van de radio's en Na, ja, na, na, na. 16 over 2 geworden. Tijd voor Zalvoorts Nieuws in het zo kort mogelijk. Heel goed, ja. <tog> ja, heel goed Rob. Ja, als ik wil kan ik drie kwartier aan de gang. Ja, naar... dat begrijp ik. Maar dat gaan we niet doen. We gaan al eerst even terug, luisteraars, naar afgelopen donderdag. Want uh, ja, het hertenverhaal houdt Zandvoort natuurlijk wel uh, bezig. En uh, toen was er een voorlichtingsavond. De voorlichtingsavond op afgelopen donderdag in de raadzaal... over het afschieten van damherten in het dorp... heeft tot een hoop commotie geleid. Nadat burgemeester Niek Meijer uh, had uitgelegd... wat de bedoeling van deze maatregel is... werd hem hij bedolven onder een spervuur aan vragen en opmerkingen. Duidelijk was dat een meerderheid van de uh, aanwezigen... tegen het afschieten was. Aan het eind van de avond... werd door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 Het Zandvoortsmuseum zet stappen de richting verzelfstandiging. zelfstandiging. Het Zandvoortsmuseum gaat zakelijker werken. Zo wordt onder andere de toegangskaartjes duurder en kunnen mensen vriend worden van het museum. Deze aanpassingen staan in het organisatieplan Zandvoortsmuseum 2015 en verder dat het college eh, van BMW heeft vastgesteld. Het plan gaat over de huidige en toekomstige ontwikkelingen van het museum. De missie is het Zandvoortsmuseum het centrum is waar hedendaagse kunst en geschiedenis van Zandvoort samenkomen met een aanbod van activiteiten zoals lezingen rondleidingen creatieve workshops en het museumpodium. Daarnaast is het zaak om in de komende periode... alternatieve inkomstenbronnen te onderzoeken... en tot verzelfstandiging te komen van het Zandvoorts museum. Want ondanks dat het museum het afgelopen jaar... het dubbel aantal bezoekers heeft gekregen... en er veel meer reuring is, moet het museum meer verzakelijken. De huidige wijzigingen zijn de eerste stappen in de richting... van verzelfstandiging. Verzelfstandiging, ver ver ver zo, dan moet ik het zeggen. Uitgebreide informatie over dit Zandvoortsmuseum... Museum en welke stappen het gaat ondernemen... kunt u terugvinden op de website van de gemeente. Gaan we door naar Jerry Kramer. Kramer wil blok tegen nieuwe windparken. We moeten nu tot actie overgaan en dan wel gezamenlijk... al dus raadslid Jerry Kramer van de VVD. Hij zegt dit naar aanleiding van een raadsdebat... over de mogelijk te plaatsen windmolens. Een animatiefilm van het ministerie van Infrastructuur en Milieu... over hoe dicht de toekomstige windmolens voor de kust komen te staan... is niet vertoond aan de raadsleden... omdat zij niet akkoord gingen met de geheimhouding. De VVD deed een beroep op de wet openbaarheid van bestuur... omdat zij vindt dat het filmpje in het openbaarheid moet komen. Even voor de duidelijkheid... dit gaat niet om het in aanbouw zijnde park Luchterduinen, maar om eventuele nieuwe windparken. Katwijk, Noordwijk en Zandvoort gaan nu zelf een animatiefilm maken... van het toekomstig uitzicht vanaf het strand... Jerry Kramer roept, roept, roept iedereen op om met elkaar op te trekken... om de plaatsing binnen de 10 tot 12 zone tegen te gaan... en te kiezen voor een windpark IJmuiden-ver. Een locatie die vanaf de kust onzichtbaar is... en uh, een groot, genoegen, een groot genoeg is om de doelstellingen van het energieakkoord te halen. ZFM blijft het ook voor u volgen. En tot slot, volgende week wordt er weer vergaderd met de gemeenteraad... en wel op 24 maart voor een uitgebreide agenda verwijzen bij. U naar de website van de gemeente Zandvoort. Tot zover. En wil je van het Zandvoortse nieuws op de hoogte blijven? En je hebt hem nog niet? Download hem dan nu hè, de CFM app. Zoek in de Play Store of in de App Store naar ZFM Zandvoort En download hem nu op de telefoon of tablet. Yeah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 Je peux pas faire un enfant et bon c'est pas hé hey, reviens 5 minutes quoi j't'ai pas insulté j'suis poli courtois et un peu fort bourré mais pour les mecs comme moi j'avais autre chose à faire mon m'auriez vu hier j'étais formidable formidable tu étais formidable j'étais formidable nous étions formidables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 Oh, Tu étais formidable, j'étais formidable Nous étions formidables Oh, Tu étais formidable, j'étais formidable Nous étions formidables Hé, hey, petite un oh, pardon, petit.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 J'étais formidable. Toen zitten we formidable. Formidable. Toen zitten we formidable. J'étais formidable. Toen zitten we formidable. Nog altijd een van de grootsteids van onze Belg, hè, de zuiderbuur van ons stramme E. Jor de Formidable. En dan voor Duran Duran, een nakomertje van ze. Dat was The Ordinary World. Nou, Zo dadelijk gaan we kijken naar het CfM weerbericht. Maar eerst even een ander kort bericht. Speciaal voor de liefhebbers van klassieke muziek. Ja, want het uh, komt er weer aan, hè? Ja, de, de pace days, happy pace days komen er weer aan. Dus dan is het ook weer tijd uh, voor onze traditionele uitzending... Van de matthäus Passion. Dus liefhebbers van de matthäus Passion, opgelet. Want op 3 april aanstaande, van s morgens 8 uur tot 12 uur, zendt CFM, uw lokale zender, integraal de matthäus Passion voor u uit. Dus liefhebbers van klassieke muziek en met name van dit klassieke stuk van Bach. Ik zou zeggen, houdt u de partituur bij de hand en het tekstboek ook, want dan kan u meekijken en wellicht meezingen. De matthäus Passion op 3 april, voorafgegaan van 8 tot negen een inleiding van onze medewerker Henny van Petergem. Want die gaat dan het hele verhaal even uitleggen... wat er met deze persoon in principe dus behelst. Dat van uh, op 3 april van 8 tot 9 en van 9 tot 12 integraal de matthäus Passion. Dus liefhebbers van de matthäus Passion, zet het in uw agenda. 3 april, vrijdagmorgen 8 uur, zet hem uw radio op ZFM, want dan heb je van 8 uur s morgens tot 12 uur de Mateus Passion op ZFM. Zeker de moeite van het luisteren waard. 3 april dus bij ZFM Southport. Zometeen gaan we kijken naar het weer voor de komende dagen. En nou, schraal zonnetje op En blijft dat zo, of komt daar verandering in? Je hoort het zo bij CFM. Maar eerst deze klassieke nederpop zijn allerbest. Kadans en de intimiteit. Je zegt ik ga naar bed. Ik zeg ik drink nog wat. Doe jij de lichten uit? Oké, okay, toch zo. Ik schenk mijn glas weer vol en rook een sigaret. Wat zoek ik hier nog?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 Jorde, de intimiteit. Het is tijd voor het ZFN weerbericht. 25 jaar. ZFN. Westkust weerbericht. Ja, een schraal sonnetje. Ik zei het uh, zojuist, uh, Albert Jan ja en wat gaat het de komende dagen worden? En de rest van de dag natuurlijk. Laten we even teruggaan naar afgelopen nacht. Want toen viel er wat lichte regen en vandaag overdag draait het om een enkel buitje. Maar zo nu en dan schijnt ook even de zon. De wind draait van noordwest naar noord tot noordoost... en is matig in de polder en vrij krachtig aan zee. De windkracht 4 tot 6. En de temperatuur stijgt vandaag naar een graad of 8, maar misschien even iets naar 9. De stevige noordwestenwind, noordenwind zal het voor het gevoel echter een stuk kouder maken. Vanavond en de kouden nacht zijn er naast wolkenvelden ook opklaringen. Het blijft droog en er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. De temperatuur daalt naar waarde tussen de 1 en 3 graad boven het vriespunt. Morgen ziet het weerbeeld een stukken vriendelijker uit. Het blijft droog en er zijn flinke perioden met zon. De oost- tot noordoostenwind neemt overal af naar matig... en de temperatuur stijgt naar een graad of 7 à 8 voor het gevoel is het minder koud dan vandaag. Maandag blijft het droog met naast wolkenvelden ook geregeld zon. De wind waait meest matig uit het westen tot het zuidwesten... en de temperatuur stijgt naar waarde van omstreeks de 10 graden. Dinsdag valt er in de ochtend wat regen, in de middag draait het om buien... en ook woensdag komt het tot een enkele bui. Tussen de buien door schijnt ook geregeld de zon. De wind waait dinsdag uit het noordwesten en woensdag uit het noorden. En is overwegend matig van kracht. En de temperatuurstijl stijgt naar een graad 8 à 9. Normaal is het in deze tijd van het jaar 10 tot 11 graden. Dus het is, dus het is gewoon iets te koud voor de tijd van het jaar. Al dus Rico Schreuder. Gert van uh, tijd dat uh, Lex weer terugkomt. Ja. Krijg je beter nou, weer? Hij is op vakantie geweest. Je zal hem waarschijnlijk niet herkennen. Want hij een, zal een goede bruine kleur hebben. Maar het wordt inderdaad tijd dat Lex weer terugkomt. Nou, wil je het uh, weer blijven? volgen, kijk dan ook eens op www.meteopagina.nl of op de website van Rico, www.ricoweer.nl En daar komt hij aan Willem, toontje lager, lente in Twente. Als ik I'm okay.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 Lost boy with a broken toy, Oh lost and gone. Like so it's here I stand as a broken man, but I found my friend. Like the curtains Now I'm falling down with the crashing sound, and you come around. Like the and you rushed to Oh. ...gaat hier over de rode loper Shepard en Geronimo. Wat een lekkere muziek, hè? En wat een bruggetje. Ja, wat een bruggetje, want <laughs> jij gaat het helemaal over de rode loper hier in Zandvoort. Ja, er komen een heleboel bekende Nederlanders naar, naar Zandvoort dit seizoen. Uh, het zal degene die met de trein gaan elke dag niet zijn ontgaan. Er wordt druk gewerkt uh, rondom het station Zandvoort. De eerste fase van het project Entree Zandvoort is begonnen. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de vernieuwing van de bestrating van de Elzenbachstraat... vanaf de Zeestraat tot aan de trap naar het station. Rode gebakken klinkers vormen de basis van de bestrating... die als een rode loper door gaat lopen tot aan de boulevard... aansluitend op de rode tegels die daar al liggen. Het eerste resultaat is nu zichtbaar in de Elzenbachstraat. Ook het gebied van de trap tot de Kuinderstraat wordt de komende weken aangepakt.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 Dat moet betaald kunnen worden van het geld dat voor het hele project André Zandvoort beschikbaar is gesteld door de provincie Noord-Holland en de gemeente Zandvoort zelf. Oké, okay, we wachten de werkzaamheden verder af. He, dat bij het station en het zwembad natuurlijk weer een beetje opgeruimd is. Dat is heel erg belangrijk. De hoor je bij Sierra Funks al voor het last De Santana en Hold on. Ja, dit is een leuke plaat uit de jaren negentig. Wie kent haar niet, hè, uit die tijd? Nee, nee, Cherry. Like to ...deze dame Nene Cherry nog niet kent. In de jaren 90 heeft ze heel veel hits gescoord... ...waaronder Menchout. En het duet natuurlijk met uh, Yusunudur. Door, Door Nene Cherry, 70 seconds. Maar dit was een uh, solo plaatje van... Uh, de Buffalo Stins... Ja, het is weekend voor mij, maar uh, maandag mag weer aan de bak volgens mij. Als ik naar het volgende bericht uh, ja, luister. Want volgens mij heb je alle Audi A6'en in je, je verzekeringsportaal. Ja, je zoiets. Zit, zoiets. Want luisteraars, vanmorgen stormschade in Overveen. Een holle boom valt op een Audi A6 en uh, op het dak van de sportschool. Een klein zuchtje wind heeft er vanochtend aan de Bloemendaalse weg in Overveen voor gezorgd. dat een boom op een auto en op het dak van de sportschool uh, nauwe laads terecht is gekomen. Niemand raakte gelukkig gewond. Rond kwart over elf viel de boom om. Het grootste deel van de boom kwam op een Audi A6 terecht. De auto is total los. Total los. Als je een nieuwe auto hebt, en is totaal los, kan je dan gewoon weer een nieuwe? Als je goed verzekerd bent? Uh, Eerste jaar wel. Oké, okay. ja, sowieso. Nou, de auto is in ieder geval total los. Dus dat hoor ik dan dinsdag wel van je. De kruin van de boom raakte uh, het dak van de sportschool pal boven de ingang. Ook het pand raakte beschadigd. Gelukkig voor ons viel de boom vooral op de auto, vertelt de medewerker van de sportschool. Maar er zitten wel een paar gaten in het dak. De stormschade heeft geen gevolgen voor leden van de sportschool... omdat de boom in het dak boven de ingang heeft beschadigd... moeten sporters nu via de noodingang naar binnen. De brandweer heeft de boom inmiddels in stukken gezaagd. Volgens de sportschoolmedewerker waait het niet hard in Overveen... maar ik heb gezien dat een boom aan de onderkant hol was... Dus hij was waarschijnlijk al rot. Vandaar de stormschade tussen aanhalingstekens in Overveen, hedenmorgen. Ja, vreemd verhaal. Ja, Er stond wel redelijk wat wind, maar echte storm was het nou ook weer niet. Maar... maar goed, de holle boom in Overveen heeft het helaas begeven. Nog twee platen in het eerste van dit programma. En één van die twee platen is deze heerlijk van Omi en het cheerleader. Hij blijft uh, heerlijk. Heerlijk, joh, de, de cheerleader. Eén de laatste plaatje in het eerste uur van dit programma. Zometeen na eerste weer van drie uur zijn we er nog twee uur lang. Graag tot zo en aha is de laatste tot aan drie uur.